As you can, I give so much more than I get. Mm -hmm. I just haven't met you yet. They say.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 Met you, yeah. ja. ja, Michael Bublé hier op CFM Zandvoort. Dit is alweer de veert, 15e aflevering van Entertainment for You. Goedemiddag en hartelijk welkom en leuk dat u weer luistert natuurlijk. Ja, tuurlijk. Het wordt een uh, hele leuke gezellige uitzending, denk ik hoor. Ja, we hebben sowieso Gijs van Dam in de uitzending. Gijs van Dam is een uh, zanger-entertainer en hij uh, ja, is uh, twee... Uh, nee, Twee weken geleden geweest hier in Zandvoort, heeft hij een optreden gedaan hier op het Gasthuisplein. En uh, ja we vragen hem natuurlijk wat hij van Zandvoort vindt ja. en of hij nog toekomstplannen hebt en wat hij allemaal al gedaan heeft natuurlijk. En we hebben de winnaar van uh, On Air Events Talentet. Die gaan we proberen te bellen, die heeft gisteren dus gewonnen. Ja, en, uh, zijn naam hem... is Robin. Robin natuurlijk. Ja. En die gaan we dus ook even proberen voor uh, ja, zijn reactie eventjes over gisteren. Ja, want dat was wel een gigantische show hoor. Ja, ik weet het niet. Ik was er niet bij. <laughs> nee, dat kan ik toch wel vertellen. In ieder geval ja, Julian en uh, Marijn. Julian was tweede geworden en Marijn was derde geworden. Okay. Marijn komt uit Zandvoort. Ju uh, Julian komt uit Amsterdam. En uh, Robin komt uh, in ieder geval ook niet hier ver vandaan. Ja. En uh, dat is wel gewoon heel erg leuk. En uh, ja, Robin die er gewonnen heeft dus. Die, um, ja, die, heeft dus, uh, die zingt maar een half jaar nog. En Knap hoor. Dan hij heeft hij gewoon echt... talent. Hoe oud is hij eigenlijk? Hij is denk ik in de 40 als ik het goed heb. Dus en hij heeft ja. nog nooit gezongen? Uh, nee. ik, ik heb hem eerste ronde toen ik uh, jurylid was. Ja. Heb ik hem wel gezien ik vond hem erg goed. Maar ik heb hem... Uh, ik, als ik nu hoor dat hij maar een half jaar heeft gezongen, vind ik het uh, juist extra knap. Ja, echt. We, dat was heel goed. Ja, we hadden, dit keer hadden we Johan in, uh, in de jury. Johan is uh, van show events. Oké. Okay. En uh, we hadden Ferrat Ai. Van haar ja. en we hadden Joyce Meister, de zangeres natuurlijk van de Joyce Meister Band. Ja, oké. Okay. En uh, ja, die waren echt uh, bedonderd en ja, die moesten cijfers geven en uh, de sms'jes, mensen konden ook sms'en en, en uh, die werden dus bij elkaar gedaan, 50 om 50. En uh, ja, er kwam wel een verrassende uitslag uit. Want ik had niet verwacht dat Robin ging winnen, maar terwijl ik hem wel heel goed vond. Ik dacht dat de jury wel voor een uh, goede Engelse knaller ging kiezen. Ja, welk nummer, sorry? Robin. Ja, hij was maar een clown. Uh, oké. Okay. En nog een uh, Engelse plaat, geloof ik was die van René Vroger. Maar in ieder geval, heel, uh, het was een heel leuk optreden. We gaan hem zeker proberen te ja. bereiken. En uh, ja, in ieder geval nogmaals leuk dat u uh, luistert. Hoe was jouw week? Nou ja, ik ben, uh, vandaag ben ik jarig. Ja, gefeliciteerd Eindelijk de volwassenheid man. op papier dan. Hè. 18 hè? 18. 18. In mijn gedrag is het heel anders. <laughs> nee, nee. Ja. Is 16 denk ik. <laughs> <laughs> nee, en dan uh, dat had ik vorige week heb ik het al gevierd en vanavond ook met een paar vrienden gezellig uh, ja, de stad in. Ja, en nu hier gezellig bij Entertainment. Ja, dus for dat you. wordt helemaal leuk. Dus uh, dat uh, gaan we. Wij gaan er een gezellige twee uur van maken. Ja, ik denk het ook wel. Ja, nee, in ieder geval. We gaan. Uh, ja, er is ook nog afgelopen week uh, ja, iets uh, ja, ergs uh, gebeurd, ja. om het zomaar te zeggen. Jugelie Hooper is uh, over. De dag uh, na onze uitzending, hè? Ja, de dag na onze uitzending. We hadden het daarvoor al natuurlijk over gehad. En uh, ja, Pascal zegt, ik hoop het niet. Maar ja, het, ja. het is toch gebeurd. Ze is er niet meer. En uh, dat vinden wij met. Uh, Vele fans. Uh, ja, ook uh, jammer als entertainmentprogramma, want dat was wel een, een vakvrouw hoor. Zeker. Ze weten. wist echt uh, de mensen te maken. En dat naam entertainment, dat was met, echt met een groot E geschreven. Ja, ja, zeker weten. En ze wordt, uh, ja, vandaag werd ze volgens mij over de boulevard van Scheveningen gereden. En uh, er konden mensen afscheid van haar nemen. Nou. Een mooie afscheid kan je niet bedenken met dit zonnetje, hè? Nee. Want het is wel een heel erg mooi zonnetje. En over Sjoek en die gesproken... Ja, vandaag deze uitzending van Entertainment for You... Is er toch een klein beetje bij met een... Ja, een echte knaller natuurlijk. Ja. Z Overheersend, je maakt me staan. Als ik jou zag, was ik meteen verkocht. Ik weet nog goed hoe jij die avond naar me keek. Ik raakte buiten zinnen, omdat alles anders leek. Adembenemend, wereldbevreemdend, alles overheersend, je maakt me stapel. Ik wil ze wel wat hebben. Ik, uh, nee, nee, nee. Zeker in, in ieder geval. Uh, dit is nog steeds entertainment voor you hier op CFM Zandvoort. Zometeen hebben we niemand minder dan Gijs van Dam hier in de... Aan de ja, dat wordt uh, in ieder geval... Hey, hey, even over X-Factor. Ja, vertel. Gisteren was de eerste live show. Ik heb uh, een stukje gezien. Yeah. Uh, even kijken wie waren afgevallen. Dat, uh, die team... Hoe uh, oh, heet dat team nou? Met die uh, drie negerinnen. Zijn ze er toch uit? Ja. Yeah. Hoe oh, heet het nou? Nou, ik weet er niet. waren er toch maar twee van overgebleven, Nee, ze waren dus wel met z'n drieën. En uh, weet je wie ik erg goed vond? Jaap. Dat is die jongen met een beetje van die hoge schouders. Ja, die hebben een X-factor. Heb je. Um, iets in je stem nodig, wat je, wat je wat echt, echt goed is, wat je echt raakt. En ik vind dat Jaap dat heeft, dat ene stukje in je stem. Wat we, vorige week hadden we ook zo'n liedje, en dan uh, vonden we het een goed nummer, maar hij, we misten iets, weet je wel? Ja. Je mist een soort sound, en die Jaap, die heeft het, ik vind hem echt goed. En die Doni ja, die vond ik meevallen eigenlijk, of tegenvallen. Die vond ja. ik niet heel erg goed. Oké. Okay. Maar ze zijn wel door, dus we uh, moeten maar even opzoeken wie er niet door waren. Ja zeker. we gaan zo meteen bellen met Gijs van Dalma Maar eerst natuurlijk, dat hoort er natuurlijk bij Muziek hier bij Entertainment For You Wilt u wat kwijt aan ons? Bel gewoon 023-573-1969 Nogmaals 023-573-1969 En dat is de telefoon van de studio En dan bent u misschien wel live in de uitzending Blijf lekker luisteren bij deze nieuwe Entertainment For You Alweer de 15e van dit jaar Oeh, vijftiende week ook dan hè het gaat snel. Heel snel.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 Joling met ik leef mijn droom, ja en hij deelt zit. Zakken uit. Hè? Dus als je zijn single koopt, dan hoef je alleen de actiecode... even naar zijn website te sturen. En wie weet, win jij wel een mooie zitzak van onze enige echte Geertje? Van Gerard. Gerard. Ik heb er geen kracht meer voor. Hè. Ik heb er geen kracht meer voor. Kracht mee voor hey, uh, Ron Brandsteder is in tijden, uh, komt hij weer terug op tv. Dus komt is weg. dat zo? En uh, je raadt nooit waar. Omroep Max. Dat had ik al zo'n beetje vermoeden. Oh, dat had je wel vermoeden. Voorlopig okay. zou rond 10 afleveringen maken van wie van de drie. Uh, ja, en dat is een heel ouderwets succes. En er volgen misschien zelfs nog meer uh, ja, afleveringen. Nou, ik uh, ben benieuwd. Ron Brandsteder bij M Omroep Max. Max. Nou, hartstikke leuk. Ron Brandsteder, gewoon weer back op de buis. Dat is altijd heel erg gezellig. Ja. ja, hopelijk neemt Gijs van Dam zo meteen wel zijn telefoon op. Maar we gaan gewoon lekker doorgaan hier bij Entertainment for You. Wilt u een plaatje aanvragen? Dat kan naar 023-573-1969. Ja. 023 573 5, 7, 3, <laughs> 1, 9, <laughs> 6, 9... <laughs> Dat is het uh, telefoonnummer van de studio van ZFM Zandvoort. Ja, en uh, nog misschien een leuk nieuwtje. Gordon heeft gewoon een boek uitgebracht. Hè, over de ja, liefde. en die heeft Connie, of uh, Vanessa, ja. die heeft hem verscheurd. Ja, dat hoorde ik ook. En daar, ik denk bij shownieuws wel het verhaal daarachter. In ieder geval blijf lekker luisteren bij Entertainment For You. Ja, en uh, Gordon en zijn nichtje Deborah. En Deborah heeft al een keertje opgetreden op het Kieke Artiestengala 2008. Ja, dat klinkt alweer zo ver. Een tijd geleden. En, uh, um, ja, daar heeft Deborah opgetreden. En zonder Gordon... Maar wel dat liedje gezongen, Volg je hart. Samen met, zijn, ja, met haar oom, eigenlijk, Gordon. Ja. Dus uh, ja, hij volgt altijd hard hart en daarom dit boek ook, hè. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ik schilder sterren in jouw lucht. Ik ben het huis waarin. Je vlucht, als jij de weg bent kwijtgeraakt, ben ik de vaste grond voor jouw voeten. Ik hoor zijn woorden met jouw stem, als ik naar je kijk zie ik hem. Ik hoor je wijze woorden nu aan, zoals ik nooit heb gedaan. Volg je hart. I'm Daan dan ik verjaag de wolken uit jouw blik. Je hoort woordeloos wat ik zeg. Want jij hebt mijn woorden niet nodig. Oh, oh, oh, en in het donker steek jij hebt... Rouw, maar ik hou veel te veel van jou, om te zien hoe jij je ver. En Deborah met volg je hart hier op CFM Zandvoort. En degene die zijn hart ook volgt, dat is uh, niemand minder dan Gijs van Dam. Goedenavond Gijs. Middag. Goedenavond, hoe is je nou? Ja Gijs, hoe is het met jou? Nou het gaat fantastisch man. Ja? Ja, ik heb, uh, ik, ik heb laatst uh, een laatste opgetreden in, uh, in Zandvoort en ik heb daar uh, hele goede reacties op gehad. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij om als Antwoord, dus dat jij hier ook was natuurlijk, op het uh, dorpsfeest. Ja, eigenlijk als we naar buiten kijken, hadden we dit weer moeten hebben, hè? Ja, het was toch wel steenkoud, hè? Ja. Maar desalniettemin, we hebben, we hebben er een plezierige middag aan beleefd. Nee, dat is zeker waar. Ja, echt. Hoe gaat het verder met, uh, met, met jou, met je carrière? Waar ben je op dit moment mee bezig? Uh, we zijn nu terug bezig in de studio om... Uh, om een cd op te, op te nemen. En we hopen dat het zo, ik denk, uh, juni, juli klaar is. En uh, voor de rest uh, flink door het land heen crossen om, uh, om de mensen blij te maken. Ja, want je treedt ook op bijvoorbeeld uh, de, het Piratenfestijn. Ja. En hoe is die sfeer dan als je daar op het podium zat? Want dat ik me altijd af. Ik zie dat het natuurlijk op televisie... Ja, dat is dat, uh, je, dus voordat je opgaat, dan uh, er staan, uh, zijn je handen aan het trillen, je tanden aan het klapperen. Want je ziet zo'n ontzettend grote menigte. En natuurlijk komen ze niet, uh, niet alleen voor mij, want er zijn natuurlijk een tal van artiesten. Want de mensen komen eigenlijk dus gewoon voor een fantastische leuke middag of avond. Ja. Maar op dat moment, als je dan aangekondigd wordt, dan denk je, jij, al die mensen die klappen voor mij en... Ja, dan is het voor mij een motivatie om die mensen helemaal uit hun dak te kunnen laten gaan. En negen uh, van de 10 keer gaat het fantastisch, joh. Nou, dat is, uh, klinkt allemaal hartstikke mooi. Je vertelde al net een beetje over dat je uh, in de studio bezig bent om uh, een cd op te nemen. Ja. Kan je daar al wat meer over vertellen? Uh, ja, we zijn, we zijn bezig... Het, het, is, uh, het wordt zo'n cd, ik noem het maar van, van die tegen elkaar hangertjes. Weet je wel, een beetje wat... Uh, wat een, een lekkere, een zalige muziek waar je in, in weg kan dromen. Ja, dat, dat, dus als je lekker op de bank zit aan een wijntje en dan kan, je kan je geit van Dam opzetten. En, en je kijkt je, je vrouw of je man aan en, en je ogen beginnen te flonkeren, dan, dan moet je gewoon wijntjes erbij aan zetten. <laughs> dat wordt een hele mooie toevoeging voor de avond. Nou, tegen die tijd moet je hem hier maar ook afleveren, want dan zullen we hem zeker vaak gaan draaien, natuurlijk, hier in de eter. Zodra die uit is, dan kom ik gelijk naar jullie toe. En dan, uh, dan uh, ja. Dan gaan we gewoon promoten. Ja, absoluut. Lijkt me fantastisch. Staan er nog verder dit weekend optredens voor de deur voor jou? Uh, vanavond moet ik naar Zandam. En als ik het goed heb, is het in de uh, speeldoos. Dat is een, uh, een vrij groot besloten feest, daar moet ik uh, zijn. En 24 uh, april sta ik in uh, Jack's Casino in Nijmegen. En dat is Ladies Night. Gezellig. Dus voor alle dames, ga daar lekker heen. Ja, daar gaan we, daar gaan we dan een heerlijke, uh, zalige avond van maken. Nou, dat uh, klinkt dus allemaal helemaal super. Hé, hey, uh, we hebben natuurlijk een leuke plaat voor, voor jou uitgekozen. We hebben gekozen voor Smile. Ja? Die jij ons hebt toegestuurd. En uh, ik denk dat we hem gewoon lekker gaan draaien. En tegen die tijd dat je CD uit is, dan bellen we zeker weer. Of je komt gewoon hier even lekker langs in de studio in Zandvoort. Helemaal geweldig. Ik kom bij jullie langs. Oké, okay, dankjewel Gijs voor je dankjewel. tijd. Hoi. Heel veel kijkers, een plezier. Dankje. Hoi. En dan uh, moet Gijs even opgestart uh, worden. Kijk, daar is hij. Smile van Gijs van Dam, hier op CFM Zandvoort. Smile. To your heart, it's aching. Smile even though it's breaking when there are clouds in the sky you get by if you smile sign you must keep on trying smile what's the use of crying you find that life is still worthwhile if you just smile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 Blijft haken. Maar hier is hij dan! Doe dit! Doe dat! Van Jim. Ruis in mijn hoofd, ik beweeg op de tast Ik moet hier weg, maar jij houdt me vast Als ik je ochtends in je oor Ja, dat was Jim met die, doe dit, doe dat. En daarvoor je Ray en Anita in de name van Ook al in het verleden bekend als Tour Limited. En ze zijn met dit nummer eigenlijk helemaal teruggekomen. En ik heb een berichtje voor je. Er is namelijk een zeldzame Jaguar gevonden in het woestijn. Het is erg triest verhaal vooral voor de mannen, autoliefhebbers. Er zijn in er zijn maar 281 stuks gebouwd van deze Jaguar XJ 2020. Uh, maar die exclusiviteit is voor de eigenaar van dit exemplaar uit Qatar geen aanleiding om er extra voorzichtig mee om te springen. Integendeel, hij laat deze zeldzame supersportwagen, om precies te zijn, het exemplaar met het serie-nummer 132, met z'n 900 kilometer teller, gewoon buiten staan in een verlaten, weg, uh, een verlaten weggetje verstoffen. En letterlijk door de natuurelementen vernielen. Want de auto heeft zwaar te lijden onder de zandstorm. Op internet is ook een. Uh... Foto uh, ja, te vinden. Dan kan je gewoon googlen. Als je de, de zeldzame Jaguar opzoekt. die wegroest in de woestijn. kan je het vinden. En we gaan door met het uh, volgende plaatje. Dat is een, uh, ja, een grote hit in de zomer geweest. Dit is Jan Smit en Damaro Mirozo. Ik heb een tuintje in mijn hart. ...midden dan Whitney Houston. Erg knap voor deze zanger. Dit is Wayland, Wicked Way. Wel een mooie plaat. Ja, goed, hij swingt nog steeds, hè? Ja, zeker. En ik ben van plan om volgende week zijn album te kopen, want er staan nog zoveel goede nummers op. Dan kunnen we uren naar luisteren. En dat doet het nu dus goed met het voorprogramma van Whitney Houston. Ja, sowieso hè. Hij, lijkt, hij heeft er wel wat weg van Ellen Clark, vind ik zelf. Ellen Clark komt uh, ook weer met een nieuwe nummer, en Volgens mij ook een nieuw album. Ja, deze week zag ik. Deze week een nieuw album, oké. Okay. Ja, in ieder geval een nieuw nummer. Een nieuw nummer is vorige week uitgekomen, of deze week eigenlijk. Deze week, ja. inderdaad. Ja, nou misschien kunnen we hem even draaien zometeen, moeten we hem even opzoeken. We gaan even kijken gewoon. Ja, gaan we even kijken. Kom goed. Zometeen het tweede uur van Entertainment for You hier op CFM Zandvoort. Met daar natuurlijk in het showbiz nieuws met popstar Henry. En nog veel meer natuurlijk hier op het lekkerste station van, van uw, uw regio. Ja, hij zou bij ons in de uitzending komen twee weken geleden. Maar ja, zijn zoontje is ziek. Het gaat ons steeds niet lekker. Maar binnenkort is hij bij CFM te horen. Zij lag te slapen. Vroeger gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikt al ja, maar zij kent mij. Hmm. Nu sta ik voor je. Ik ben weer blijven hangen. Zo nacht ze weet, dat heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Dat was alles wat ze vroeg, wat ze voelde. In ons allebei. Ze vraagt nooit maak je voor mij eens vrij, want ze weet dit gaat voorbij. Ik schrijf mijn eigen lied totdat iemand mij ontdekt. En iedere van mijn songs geniet Ze vertrouwt op mij Ze gelooft in mij Ik zal wachten Tot de tijd dat ieder mij herkent En je trots kan zijn op je eigen vent, op straat zullen ze zeggen, Sam, je bent bekend, zo lang bedwomen. Van... Tot zover het ritme van ZFN. via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Polen is een week van nationale rouw afgekondigd... naar aanleiding van de vliegramp bij Smolensk in Rusland. Daarbij kwamen vanochtend de Poolse president Kaczynski... andere hoge regeringsfunctionarissen... leden van de legertop en een bischop om het leven...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 In Bangkok zijn bij gevechten tussen aanhangers van de thaise oppositie en de veiligheidsdiensten vijf doden gevallen en rond de 500 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn tientallen militairen en politiemensen. De militairen vuurden rubben kogels af op de betogers en zetten waterkanonnen en traangas in. Aanhangers van de verdreven premier Thaksin eisen het vertrek van de huidige premier en nieuwe parlementsverkiezingen. De NMA doet onderzoek naar kartelvorming in de slopersbranche. De mededingingsautoriteit heeft een sterk vermoeden dat sloopbedrijven al jaren prijsafspraken maken. Eind maart zijn de eerste invallen gedaan. Namen van verdachte sloopbedrijven zijn niet genoemd, maar het zou gaan om een groot aantal ondernemingen die mogelijk een landelijk kartel vormen. De lijkwaarde van Turijn is voor het eerst in tien jaar weer te zien. De linnendoek, waarvan sommige katholieken zeggen dat Jezus daarin na zijn dood is gewikkeld, wordt tot 23 mei tentoongesteld in de dom van Turijn. Op de lijkwaarde staat een afdruk van een man die lijkt op afbeeldingen van Jezus. Volgens wetenschappers kan de lijkwaarde van Turijn nooit 2000 jaar oud zijn. Het weer. Vannacht kans op lichte vorst.